Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op, op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Inspiratieradio. No, I can't forget this evening. Or your faces, you will But I guess that's just the way the story goes. Always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows.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 ja, nou, kan schelen. Ja, kan mij het schelen. Ja, ja. inderdaad. Um, nee. De hand? <laughs> nee. nee. Nee. Omdat um, ik ervaar toch dat ik mens ben.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 te ontspannen in de isheid der dingen. Dus alles wat voorbij komt, dat is wat het is. Dus uh, pijn. Gaat zoals het gebeurt. Ja precies. Gewoon het accepteren van ja. dit gebeurt. Ja. Nou het is zo. Ja. Oké okay, en, en hoe uh, vul je dan vrije wil in? Het is dan maar de vraag of die bestaat. Uh, mijn vrije wil is nog niet jouw vrije wil.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 de grootste de grootste meningsverschillen en ruzies. ik weet niet of dat komt daar natuurlijk uit voort omdat iedereen denkt dat de ander denkt hoe die moet denken. nou omdat iedereen denkt dat de ander denkt zoals zij denken. ja nou, als iedereen nou dacht zoals ik denk, dan ja. is de wereld een stukje. ja, ja precies. dat, dat okay. zou makkelijk zijn. Nou, we kunnen de uitzending volgen. Yes. ja ja ja ja ja ja. ja. om dat soort uh, ja en net met actie en reactie en zo heb je er nog veel meer. Ja. hoe werkt het, uh, het het brein de hersens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 Uh, van drie uh, neurowetenschappers uh, boeken gelezen is eigenlijk heel, heel populair uh, op dit moment. Het is uh, Ab Dijksterhuis. Bas was rekenen. Uh, nou, die hoort... Ho die, uh, die uh, op zijn kant. Uh, okay. kijk, ja, kijk ja, die scharroder. Maar in principe uh, wat nu heel erg... Uh, uh, wat je veel ziet kregen is uh, Dick Zwaap. Wij zijn ons brein. Ja. Uh, Victor Lamme. De Vrije wil bestaat niet. Uh, zoals ik al zei, uh, Ab En um, ja, dit zijn de mensen die echt... Um,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 was a child. A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 Champs of Champs.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 Ja, je hoort het al in de aankondiging, we gaan het hebben over Georgie Fame.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 Oké, okay, nou dat, dat nummer dat stamt alweer uit 1970. En uh, uh, Georgie Fame had samen met een uh, met goede vriend uh, Alan Price uh, dat nummer opgenomen. Alan Price uh, yeah. kennen we van die Animals. En uh, ja, bij die Animals uh, denken we natuurlijk aan uh, House of the Rising uh, Sun. Think, yeah. Daar gaan we het uh, overigens fan niet over hebben en die gaan we ook zeker niet draaien nu. Um, Georgie Fame uh, speelt nog steeds uh, samen met Van uh, Morrison. En uh, het nummer Enlightenment uh, waar we er toen net naar geluisterd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 On my days with the suit, I'm on my bed, and ask her what you do. I'm at shame movies, but she don't seem to do that. She asks me, I don't know if it's her, and I slap sorry and let the evening pass by, man. Besides a groovy ha ha, I say yeah, yeah. That's what I say I say, yeah, yeah, yeah, yeah That's what I say My baby loves me She gets her feeling so fine But when she loves me She gets me feelin' this fine And when she kisses I feel the fire get hot She never misses She gives it all the she's mad. And when she asks me If everything is so good I got my answer The only thing I can say I say, yeah, yeah, yeah. That's what I say I say, yeah, yeah, yeah. We'll play a melody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 That you feel I to tell you cause I say, Pretty baby I want you all on of my own I'm even ready To leave those others Don't ever ask me If everything is okay I got my answer The only thing I can say I say yeah yeah Hey, Christian. I'm a baritone saxophone. We'll play a melody and turn the lights down low, so the night and, and she forgot to do that, forgot to do that, forgot to do that, forgot to do that. Surviving so all the world Is having you and me Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah, yeah A oh, pretty baby I never used to do It's hard to tell you But oh, pretty baby I want you all for my own And I'm ready Don't ever ask me the thing is okay I got my answer You know the thing I just said, I say yeah, yeah I say yeah, yeah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 doen we niet aan. Nee, dat zijn in principe labeltjes waar, waar het ego de boel in gevangen probeert te houden en controle over probeert te krijgen. Ja. Je mag toch wel mooi en iets lelijk vinden? Mag je, absoluut. Eigen, want dan heb je geen tegenstrijdigheid. Dan kan je het één niet mooi of niet, ja. en niet lelijk vinden. Toch? Daarom, daarom zei ik er ook, bij het, vanuit uh, puur dan perspectief is dat zo. Alleen, uh, wij zijn mensen en wij blijven mensen. En um, dat is weer de paradox. Dus vanuit de ene kant uh, kan ik dus met... Ja,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 ja, ik, ik, ik heb uh, ooit een hele spirituele boekenkast uh, uh, doorgeworsteld uh, of, of, of doorgelezen en uh, ik denk dat uh, daar heel veel definities van zijn. Oké, okay, je hebt heel veel boeken doorgelezen over spiritualiteit. Die in de spirituele, in de boekhandel onder het kopje spiritualiteit of esoterie stonden. Ja. Wat is er dan gebeurd waarom je dan op mondialisme uitgekomen bent? Ja, dat is een, een mooi verhaal. verhaal ja, ja, ja. Nou, het verhaal is eigenlijk dat ik een, een, een jaar of uh, nou acht uh, geleden. Um,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 Ik ben één keer getrouwd en ze hebben allemaal een belofte oh, okay. afgelegd. Ja, hetzelfde pakket. Ja. ja. Um.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 sacrofaatje ja overheen of zo. We het hebben het een slechte muur, dus we gooien de schrootjes ja. tegen. Ja, je ja. moet er eigenlijk doorheen. In mijn De muur uh, zit er nog ja. wel, maar de schroefjes zitten ja. ervoor. Dus ja. het, de oorzaak is niet weggekomen. Ja. Dat... En dat werkt voor sommige mensen perfect. Dus daar wil ik ook verder geen, geen afbreken. En dat is eigenlijk uh, met therapie ook. Dat je vanuit, uh, je bent ergens niet gelukkig mee, of althans het ego is ergens niet gelukkig mee. En je denkt dat je, uh, als het anders is, dat je gelukkig wordt. Of dat je dan wel gelukkig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 That is What a Fool Believes. From Kenny Logan's, Logans and Michael McDonald's. And it is a live version, but she is mm prachtig. -hmm. She came from somewhere back in so long ago. Mm -hmm. Sentimental fools don't see trying hard to recreate. What I had to be created Once in life She must Boy, it's you have smiled For his stature take Ever come near What she wanted to say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 Je mag dus ook niet meer oordelen over jezelf, begrijp ik. Er is geen zelf. Dat dus het hem, juist. Wie, dus wie oordeelt daarover over wat? Ja, jezelf. Heeft je, heeft je antroposofische achtergrond daarmee te maken? Als je bent nee. gaan denken? Um, nee, vanuit, uh, ik, ik, heb, ik ben niet antroposofisch opgevoed. Het is dus puur vanuit nee. de opleiding, inderdaad.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 en heeft daar allerlei, um, ook weer om de mens te helen, allerlei... Ontwikkelingsprojecten ja, samengesteld, ja. Zeg maar. Alleen hij heeft dat dus uh, paranormaal... Ja, het ontvangen. Ik weet niet hij had beelden. En dat heeft hij opgeschreven. Dus de vraag is, in hoeverre dat het wetenschappelijk. Ja, maar we daar gaan weer. Wetenschappelijk. wat het... ja. is wetenschappelijk. Volgens mij heeft hij er al 30 boeken over geschreven als ik hem goed heb laten informeren. Dus als je dat wil doorlezen, dan ben je wel even bezig. Heb je dat nou, nog ik heb Rudolf Stuiner. Ik ben ik, ik had hem naast mijn bed liggen en ik viel er heel goed bij in slaap. Oh? Ja, het is, het is een moeilijke kost om erheen te komen, ja, vind ik. ja, ja. ja. ja. ja daarom ja, zeg ik, als je die dertig wil lezen, dan ja. ben je dan even bezig. Ja. ja, ik denk dat je beter dik naast je kan hebben dan de biedel. Ja, heerlijk. Ja, absoluut. Ja.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 Na het nieuws kunt u gaan luisteren naar de nieuwe muziek van Peaceful radio samengesteld door Benno Veugen. Wij zijn Herman Harms en Marjo van Linden. En wij hopen dat, dat u met net zoveel, net zoveel plezier naar deze, deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben we gemaakt. Het. Tot bijna de volgende. de volgende keer, want we gaan eerst nog even luisteren naar een tekst die door onze gast van vanavond Kitty Kleinlijn is meegebracht. Kitty, ga je Ja. Het is wat het is.